Er zijn normen voor werknemers die jarenlang, vijf dagen per week, acht uur per dag worden blootgesteld aan asbest. Maar volgens de Mitros-directeur zijn deze te streng voor mensen die kort met asbest in aanraking komen. De gemeente Utrecht evacueerde eind juli drie flats. In zeven appartementen werd asbest gevonden. Voor de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september hebben ruim 48.000 Nederlanders in het buitenland zich laten registreren om hun stem uit te brengen. Dat zijn er bijna 2000 meer dan bij de verkiezingen van 2010... Nederlanders in het buitenland konden zich tot 1 augustus als kiezer melden. Een christelijke Fransman die in Marokko overleed is per ongeluk door een moslimfamilie begraven. De man van 78 stierf in een ziekenhuis in Ves. Hij deelde daar een kamer met een Marokkaanse man die op dezelfde dag overleed. Door onbekende oorzaak werden de lichamen verwisseld en werd de Fransman op... ...islamitische wijze snel begraven. Drie dagen later kwam de fout aan het licht... ...toen de Franse familie het lichaam kwam ophalen... ...en de overleden Mar Marokkaanse kamergenoot te zien kreeg. Het weer vanavond en vannacht veel bewolking. Het koelt af tot een graad of 13. Ook morgenochtend bewolkt en wat regen of motregen. In de middag wordt het droog en vanuit het westen komt er dan steeds meer zon. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het en... Dit is René Passet van de ANWB. Het valt nog mee met de spitsdrukte... Files zijn te vinden in de Randstad op de A1 Amsterdam Amersfoort. Bij knoop het 2 kilometer. De A4 Den Haag Amsterdam bij Sloten 3. Drie rijstroken zijn dicht. Op de A10 West voor de Continental 3. De A13 Den Haag Rotterdam bij de Afrit Berkel en 2 kilometer. A15 Europort Rotterdam bij het Vaanplein 5. A20 Hoek van der Land Gouda bij het Terbrechtseplein 4 kilometer. En verderop bij Moordrecht nog eens 2. A27 Utrecht Breda voor de brug bij Gorkum 3. A28 Utrecht-Zwolle bij Leusden, 6 kilometer. En de N235 Amsterdam-Purmerend bij Purmerend, 3 kilometer. Vanwege de afsluiting van de N247, de weg Amsterdam-Horn. Er is een ernstig ongeluk gebeurd tussen het Schouw en Broek in Waterland. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ik ben een week mijn ogen reeds gesloten, ik denk dat als ze slapen, Daarom ik I'm a Planning voor morgen me nog steeds voort, Of en bar ik een border, bar ik een worden De zon breekt door, de sterren uit de lucht, dat is ons decor. Planning voor morgen me nog steeds voort, Of een bar ik een Ligt wakker in mijn bed, yeah. mijn hoofd vol met gedachten. De tijd die langzaam door, slapeloze nachten. De zon breekt langzaam door, mijn ogen reeds gesloten. Denk al als ik slaap, ben ik even weg van al mijn dromen. Stop on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 Ja, dat is così. Als je be a Went into a star, Looking for some Try to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 of a praise and I miss you Like the desert's mist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 Het gezien, niets aan de cuisine, Maar een keer op het eerste gezicht, en vooral de thuisijn, dat is alles wat ik wil. Dus ga je me mee naar de stand vandaag in de zon, zon, zon, vroeg in de ochtend. Yeah, dark for me